Goedemiddag, ik ben Bien Buis en dit is het nieuws van NOS op 3. De volgende coronapersconferentie komt inderdaad eerder dan gepland. Aanstaande vrijdag in plaats van volgende week vrijdag. De cijfers blijven te slecht, zegt demissionair minister De Jonge. Dat maakt dat er geen ja, reden is om aan te nemen eh, dat we zomaar die kentering zullen gaan meemaken de komende tijd. En dat is de reden dat we het OMT hebben gevraagd. Wat is daarvoor nodig? Uh, en, en desnoods, wat is er voor nodig om die kentering alsnog te forceren? Welke maatregelen het kabinet neemt hangt af van het advies van het Outbreak Management Team. Dat komt vanavond bij elkaar. In Arnhem zijn vijf mensen aangehouden omdat ze gisteravond betrokken zouden zijn geweest bij een opstootje. Zo'n 150 mensen waren samengekomen bij een station na een oproep op social media om op te staan voor de vrijheid. Ze staken vuurwerk af en gooiden dat naar de politie. Niemand raakte gewond. Over een maand of vijf kun je eindelijk weer gaan backpacken in Nieuw-Zeeland. Het land had door corona lange tijd de deuren gesloten voor toeristen, maar in april gaat de grens weer open. Voor een reis moet je wel volledig gevaccineerd zijn en een negatieve test op zak hebben. De eerste drie verdachten van de rellen in Rotterdam van afgelopen weekend staan voor de rechter. Tijdens een protest tegen de coronamaatregelen zouden ze agenten hebben bekogeld met stenen en zwaar vuurwerk. Een van de verdachten was goed te zien op bewakingsbeelden, zegt de officier van justitie. De vrouw is heel duidelijk herkenbaar, kijkt op een gegeven moment bijna in de camera en te zien is dat ze met een stuk steen, wat voor een stuk van een bloempot is, dat ze daarmee in haar handen staat. We zien dat die ME-bus aankomt, we zien dat zij die bloempot boven haar hoofd houdt... ...en vervolgens komt ze achter de bus vandaan rennen met een agent achteraan die haar aanhoudt... ...en dan heeft ze die steen ook niet meer in haar handen. Het is snelrecht en dat betekent dat de verdachten vandaag ook meteen te horen krijgen welke straffen ze krijgen. Het weer, het is een graad of 8. In Limburg kan nog wel even de zon doorbreken. Morgen, vooral in de ochtend, kans op wat regen. In de middag soms zon en 6 tot 9 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriese van de ANWB. Door werkzaamheden aan de buitering van de A10 Oost bij Zeeburg. Drie afgesloten rijstroken. Drie kilometer file staat er met tien minuten vertraging. Dat gaat nog wel eventjes duren daar. En ook de verbindingsweg van de A1 richting Amsterdam naar de A10 richting Zaanstad is afgesloten voor die werkzaamheden. Tot zover de verkeersinformatie.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 Generation of the groove Generation on the move Joining on the disco tribe I will love you endlessly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 Look Bucker face. Bucker face, bump, bump, bump, bump, bump, bump, bump, Can you the sky